ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een jongen van acht heeft bij de explosie in Den Haag zijn vader, moeder en zus verloren. Dat laat slachtofferhulp weten. Vier van de zes doden bij de explosie van afgelopen zaterdagochtend zijn geïdentificeerd. Het gaat om een man van 31 uit Voorburg en drie mensen uit hetzelfde gezin. Een vader, een moeder en hun dochter van 17. Hun achtjarige zoon is de enige die het heeft overleefd. Het is nog niet duidelijk waardoor de explosies werden veroorzaakt. De politie is druk bezig met het onderzoek. Ze houden rekening met een misdrijf. Er zijn geen aanwijzingen dat in het wooncomplex een drugslab werd gerund. Donny M. gaat niet in hoger beroep. Dat zeggen zijn advocaten. Doniem is vorige maand veroordeeld voor het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino. Hij kreeg 25 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Doniem kon nog naar de hoogste rechter. Zijn advocaten zeggen dus dat hij dat niet gaat doen omdat hij zijn straf accepteert. Ook wil hij het de familie van Gino niet aandoen om opnieuw met de afschuwelijke feiten te worden geconfronteerd. De helft van alle SNS-bank en regiobank filialen gaat sluiten. Dat wil moederbedrijf Volksbank. Eerder kondigde het bedrijf al aan dat ze gaan reorganiseren... en er zo'n 750 banen verdwijnen. Het failliete Blokker sleurt zijn moederbedrijf mee in zijn val. De Mirage Retail Group kan de rekeningen niet meer betalen... en vraagt ook faillissement aan. Komt dat veel panden van Blokker de huur al een tijdje niet betaald is... maar ook is er nog een miljoenen schuld over uit de coronatijd. En nu Sinterklaas het land uit is... Vraag je je misschien af, wat gebeurt er met al die overgebleven chocoladeletters? Nou, Sommige zijn nu in de aanbiedingen, maar een hoop letters bestaan al niet meer. Daar maken ze nieuwe chocola van. Om op Zeeland kwam erachter dat niet elke letter geschikt is om om te smelten. Is dat het geluid van een goede letter? Dat is het geluid van een goede letter. De ongedecoreerde letters, dus waar geen plaatje vulling in zit of iets anders, waar alleen 100% chocolade, die kan terug in de ketel en dan laat je hem smelten. Ja, daarvan maken ze dus nieuwe lekkernijen, zoals bijvoorbeeld een kerstchocoladeletter. Dat is blijkbaar ook een ding. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Morgen een bewolkte, maar zo goed als droge dag. En het wordt 5 of 6 graden. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden langzamer zeker korter. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Je hebt nog wel veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... want bij Roelevarendsveen zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Vertraging is 25 minuten vanaf knooppunt De Hoek. Verder is het druk op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad voor knooppunt Zaandam. Daar ben je 10 minuten langer onderweg... Op de A9 rijdt het langzaam van Amstelveen naar Alkmaar tussen Alsmeer en Beverwijk Oost. Vertraging is een kwartier. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen heb je 10 minuten oponthoud tussen Bad en Knoopunt Holendrecht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 running down and low searching for the smallest thing that reminds me of oh my realize there's nothing left to find got an empty trunk and a sunken mind and blind There a voice tells me it is time to choose I could only save some This is just a part of me It slowly heals Couldn't reach for peace Even if I wanted to Denk ik eerlijk gezegd. Het uh, komt van een compilatie-EP, schuine streep album, van de uh, Piers Songwriters Guild. En deze One Clueless Friend, en achter One Clueless Friend schuilt Dick Wakman. En die hebben we hier ook uh, al eens eerder gehad. Wel een jaar of tien geleden, maar uh, toen was uh, dit allemaal nog niet uh, te zien. Met camera's en noem, noem maar op. Maar uh, hij heeft hier uh, wel degelijk een optreden gedaan. En deze uitvoering, dat is een uh, akoestische uitvoering. En ja, wat is daar nou zo bijzonder aan? Die Piers Songwriters Guild, die bestaat 15 jaar. En ze hebben op een gegeven moment uh, ja, uh, besloten om ook terriëren daarvan een compilatiealbum uit te brengen. En daar hebben ze een subsidie voor gekregen. Maar de voorwaarde van de gemeente Edam, Schuinestreep, volendam was wel dat al die mensen... Uh, ingezetene waren van de desbetreffende gemeente. Dus dat leverde er toch nog wel het een en ander op. Um, onder meer Paul Bataille speelt er. Frank Bond. Uh, Niels Buis En ook deze One Clueless Friend. Maar ook Lucie Fabienne. En uh, dan hebben we nog, geloof ik, nog één. Roy de Smet. Ja, hoe kan ik hem ook vergeten? Want dat is een van de geestelijke vaders van die Pierce Songriders Guild. En ook hij uh, uh, staat op dat compilatiealbum en daar trapten we deze alternatieve FM. Nou, eigenlijk niet, want het is een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf vandaag. Uh, en dat heeft ook een reden, want uh, bij de afgelopen uitzending dachten we dat ook te, te doen. Alleen toen kwam De Voigt niet. Uh, want Ruben Bouws bleef uh, thuis. Uh, Ruben Buijs, hoe je het noemen wilt. Uh, die, uh, die bleef uh, thuis vanwege een fikse oververmoeidheid. En daardoor uh, kon het hele verhaal niet doorgaan. Nu komt De Void alsnog in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Maar dan wel die van januari. Dus hebben we dit gecombineerd. Nou, niet helemaal. November, december is dan uh, de live uitzending. Maar uh, er komt er nog één. En dat is op tweede kerstdag. Dan komt er nog een 3 voor 12 uh, Noord-Holland vloedgolf. Maar dan een hele speciale uitvoering. Dan komen er de drie beste samenvattingen, let op die wij hebben gemaakt in, uh, in dit jaar bij de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf die komen dan daarin voor dus dat uh, is dan de afsluiting maar zover is het nog niet want het is vandaag 5 december en onze gast is inmiddels al in de studio dat is Koen Alvarez ook een oude bekende, want hij heeft al uh, eerder hier gespeeld Sterker nog, uh, hij heeft hier ook in de buurt gewoond. En het uh, was hem natuurlijk wel heel erg leuk. Want dan hoeft hij alleen maar het uh, pad af te lopen met zijn akoestische gitaar. Maar tegenwoordig resideert hij in IJmuiden. Dat is ook niet gek ver weg, want dat is... Uh, nee, hij schudt ook nee. <laughs> dus, en het, uh, en het uh, grappige is uh, dat hij uh, vandaag in uh, de studio is. Uh, maar het is meteen ook voor hem een uh, 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Het is alle aanleiding toe. Want Koen heeft eerder dit jaar een EP uitgebracht. Dus kunnen we daar nog even op terugkomen. Uh, en omdat het 5 december is, gaat hij geen Sinterklaasliedjes uh, spelen vandaag. Uh, want uh, uh, <laughs> dat was wel iets uh, van een voorwaarde. Dat, uh, dat er geen uh, Sinterklaasliedjes uh, worden ge gespeeld. Maar dat gaat dan ook niet gebeuren. Dat, uh, dat is even voor uh, die mensen die denken van. Komt toch nog iets van uh, Sinterklaas? Nee, dat niet. Dit is een nieuwe single. Die komt morgen uit. Uh, want het is 5 december. En dit is Annabel. Niets is voor altijd. Maar dan moet ik natuurlijk wel de goede single pakken. En dat is uh, uh, de niets is voor altijd. Uh, die was al uit. Jaap Koper. Je zit weer niet op te letten. Uh, dan moet ik uh, eventjes uh, iets uh, erbij pakken. Want ja, uh, nu gaat er iets uh, helemaal niet goed. Ik had volgens mij die single klaarstaan. En uh, heb ik uh, de verkeerde single. Ja, kijk, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want als we het nieuw materiaal uh, willen laten horen... dan moeten we dat ook uh, laten horen. Uh, zoeker de zoeker de zoek. Uh, waar is Annabel gebleven? Hier. En dan moet ik even het goede mapje. Uh, en dan moet ik wel deze erbij pakken. Want de nieuwe single, die heet... Is ze bang? Zoals ze loopt over straat, haar hoofd omhoog ze straalt... en zichzelf nooit kwijt geweest, is alleen in de stad... maar voelt zich niet eenzaam, omdat ze niet haar pijn leeft. Niets zal haar tegen, of doet ze dat zelf? Durft ze dit wel? Zoals ze woorden soms niet uitspreekt en ze huilt En haarzelf verschuilt voor haar eigen vertrouwen Wanneer leert ze nou dat ze voor zichzelf leeft Niet zo. Like. Uh. Let's go. damn. was gisteren met familie, dat deed me super goed Mijn omstand is nicht in de neven, liefde in overvloed Iedereen is altijd druk, maar dit zijn die momenten Waarin tijd niet meer bestaat en je met elkaar weer kunt connecten Chaos toen we twintig waren, we moesten onze weg nog vinden Nu zijn we in de dertig, allemaal op goede dingen ik voel een vuur branden en de rust van binnen. Je weet toch, ik kom m'n maag knorren en tegelijkertijd de vogels zingen Ik wandel elke dag en let beter op mijn voeding voel al vaak pressure om te presteren, maar dat is de bedoeling Dat is hoe we groeien, heb al lang geaccepteerd Is er niet je uitdaging, dan wordt er ook niet geleerd En wordt er niet geleerd, dan word je ook niet wijzer En word je niet wijzer, dan word je onwetend grijzer Word je ontweten en te grijzen, hm, is dat helemaal niet erg Maar ik wil mijn life designen, dat is wat voor mij werkt <laughs> ja, ik weet niet hoe het zit met dit stukje van de beat, maar let's go Moe problemen behandel ik, omstandigheden verander ik De route naar een beter leven, bewandel ik Mijn ouders gaven mij veel meer dan dat ze zelf hadden En krijg ik kids, dan doe ik hetzelfde, dus ik werk harder ja, yeah, Maro. Ja, yeah, Maro. Yeah. Nummers van onze vriend Marvin Adam worden ook steeds korter. Dit was een single die eerder deze week is uitgekomen. Dat doet hij op maandag. Want het is iemand die buiten de, de gebaande paden wandelt. Want op vrijdag, ja, daar heeft hij allemaal geen boodschap aan. Dat doet iedereen tegenwoordig op vrijdag het single en het albummateriaal uitbrengen. Maar hij deed dat dus... Afgelopen maandag, ja. En uh, dan valde je ook op goede dingen. Eh, er komt uh, trouwens ook een album van hem uit. En bovendien uh, is het uh, de bedoeling dat hij in februari hier bij ons in de studio gaat komen. Dus dat uh, is één ding wat zeker is. Nu tijd voor iemand die wij hier in de studio hebben gehad. En dat is Rodon Series met Dark Waters.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 burning up my desire met Dark Waters. We gaan uh, op naar een uh, interviewblok. En dat uh, gaat over de EP van Nio. En daar uh, vooruit hoor je een aantal uh, tracks van hem. Of één track in ieder geval. En één van die tracks die je hoort is Let Me Think. Telefoon. Hebben wij Neo vester zoals die voluit heet maar onder de naam Neo zeg ik het goed Neo? Ja dat is Neo, maar... Neo. Het uh, close enough, close enough. Um, Als wij uh, daar uh, over jou gaan praten over jouw muziek dan is het uh, meer dance gerelateerd Klopt Ja. Um, even voor, uh, voor ons want uh, wat is uh, dance voor jou? Wat betekent dat voor jou? Voor mij is het een manier van mijn, uh, mijn gevoel uiten. Uh, een muziekstijl waarmee ik volledig ben opgegroeid. Mm -hmm. uh, ouders die uh, waren vroeger in de 90s uh, gingen, ze veel, naar de Roxy in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, eigenlijk heeft die muziek nooit meer, is die muziek nooit meer gestopt in ons huis. Mm -hmm. Dus uh, als ik zondagochtend uh, naar boven kom, een beetje chagrijnig, dan staat er dancemuziek aan. Ja. Ook als wij naar Frankrijk uh, reden vroeger voor, om uh, op vakantie te gaan, dan stond er in de auto... Een, een dance mix aan. Dus uh, ik heb het eigenlijk altijd omheen gehad. En het is echt een manier voor, uh, voor mij om uh, mezelf te vinden. Je zou dus kunnen zeggen, een way of life. Een way of life, dat is een, goeie, een mooi, mooie term. Ja, uh, dan kom je op het conservatorium van Amsterdam. Ben je dan niet op een gegeven moment een vreemde eend in de bijt als jij op een gegeven moment met dance komt? Nou, het zit is, het is zo. Uh, op het conservatorium van Amsterdam specialiseren ze zich ook in, het, uh, in dance muziek. Dus er is een hele afdeling voor gemaakt. En zitten, uh, daar zit je dan met uh, 15 of 20 andere uh, zielsgenoten. Mm -hmm. uh, en die maken allemaal net iets andere dancemuziek. Maar er is wel echt een ruimte voor. En er werken allemaal uh, ex-professionals of professionals. Dus het is echt een hele vruchtbare plek. Ja, uh, met welke professionals heb jij gewerkt dan? Nou, ik heb gewerkt met, uh, um, met Hans Weekhout. Die heeft ook uh, een plaat gemixt. Ik heb gewerkt met Dennis Wakelbreijers. Hmm. Uh, en Hans is, uh, heeft gewerkt met Prince. En is een, echt een hele goede mix- en master-engineer. En die geeft daar ook les in. En uh, Dennis Wakelbreijers, die was uh, tot 2006... de ghost producer van Chesto. Dus hij heeft alle, alle nummers van Chesto gemaakt. Aha. Dus dat zijn niet uh, de eerste de beste waar jij even mee hebt. Nee, dat om... zijn echt... Uh, ja. De beste die je kunt vinden, zeg maar. Ja, nu heb je al wat materiaal uh, uitgebracht. Uh, heb je ook uh, toevallig dat aan deze mensen onder meer laten horen? Zeker, ze hebben er aan meegewerkt en ze hebben er uh, ja, hun adviezen over gegeven. Dus uh, zij staan ook achter op de plaat in de credits, omdat ze zoveel toevoeging hebben gehad. Ja, aanleiding is omdat jij uh, vrij recent ook weer materiaal hebt uitgebracht. Dat klopt, ik heb. Uh, om, om, de, om, om mijn uh, afronding van de, een studie te, te, te vieren... heb ik um, mijn eind-EP uh, op vinyl laten drukken. En uh, dat album heet, uh, of EP heet NIO. Mm -hmm. uh, tussen aanhalingstekens en in een soort van phonetisch schrift. En in dat EP ben ik heel erg op zoek naar... Ja, wat is mijn plek binnen dance? Dat ah, is, uh, daar, daar komt het een beetje op neer. Ja. ja um, dan is op een gegeven moment uh, de, de, de vraag... Hoe uh, waren de reacties op het album of het EP? Ik heb uh, een heleboel ja, vette reacties ge gehoord. Sowieso omdat uh, ik het alleen op vinyl heb gedrukt. Hmm. Vinden mensen dat een hele toffe uh, um, soort van... Move. En ik zelf vind het, ook, uh, vind het ook wel belangrijk omdat ik niet geloof in, uh, in Spotify en in, uh, in al die platforms die alleen maar muziek van de artiesten pakken en er niks voor uitbetalen. Dus ik dacht ik neem gewoon het hef in eigen handen en ik druk het gewoon op vinyl of op mijn eigen kosten ja. en ik zie wel hoe het uitkomt. Ja. Ja. Uh, maar tot nu toe vinden mensen dat een hele ja, balzing move. Mm. Uh, de muziek zelf, uh, die, die wordt af en toe gedraaid in, in de club, dus dat is, dat is het leuk. Ja, uh, als mensen wat meer van jou willen weten, waar kunnen ze dat vinden op het wereldwijde web? Ze kunnen mij vinden op Instagram, uh, onder NeoFestem. dat is NeoFestem, maar NeoFestem. met een F. Hmm. En uh, als je naar de plaats wil gaan, dan kun je op uh, Bandcamp, dat is een uh, platform waar je artiesten direct kan supporten de plaats vinden. Zoals gezegd, hij komt 23 januari hier naar deze studio. En dan heet het ineens weer gewoon Alternative FM. Uh, dit is de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, gecombineerde editie van november-december. En dat heeft alles te maken met vorige week. Want uh, vorige week was het eigenlijk de bedoeling dat we dat uh, zouden doen. Hoewel het nog niet de allerlaatste is van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Nee... Er komt er nog een, maar dat is meer een soort moment van compilatie. En dan uh, gaan wij uh, eigenlijk een beetje kijken van welke uitzendingen en samenvattingen die we gemaakt hebben van uh, 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Kunnen we misschien gebruiken voor één uh, grote programma. En dat doen we dan op Tweede Kerstdag. Ja, want dan is er toch niemand. Dan zitten we aan het uh, rendieren, ontbijt of weet ik wel wat, wat we aan het doen zijn. Maar op Tweede Kerstdag uh, dan is er hier geen hond in de studio. Tenzij uh, de vrijwilliger van het jaar, Thomas Jong iets, uh, iets op zijn nog heeft zitten. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar goed, uh, dat, uh, dat, dat, dat laten we er dan maar even voor zitten. Dit was uh, Nio. En uh, hij uh, heeft een EP uitgebracht, maar sterker nog, hij heeft ook nog twee nieuwe tracks uh, naar, naar mij toegestuurd. Dus die zullen we ook uh, laten horen. En hij heeft al laten blijken, volgens mij, in het uh, interview, dat hij studeert aan het conservatorium van Amsterdam. En dat is toch ook uh, iets waar je uh, een beetje rekening mee moet houden. Want daar komen over het algemeen wel redelijk goede, goed geschoolde muzikanten vandaan. Dit is van het album wat vorige week is verschenen, namelijk van Camilla Blue. En het nummer dat heet Money. Making money, where's the money, it's gone. Now she's gotta find a new way to get some. Sticks like honey, she wants to buy it all.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 walking down the streets, real down and dirty But celebrates life as much as she can Feels like a little getaway towards the sea or the sun Let it roll, let it roll, let it roll, spending it all She let it roll, let it roll, let it roll, spending it all Cause she's the kind of girl who wants to buy everything she wants And she's the kind of girl that buys everything she sees And she's a poor girl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 It's gone Uh, uh, driftig geconfereerd over van wat we nou precies moeten gaan doen... aan het einde van het jaar. En ook die tv die moet dan weer helemaal gevuld worden. Voor die mensen die denken van... ja, want dit kan ook uh, als een soort syndicate-programma worden uh, aangeboden. Nou, uh, wij uh, maken dit programma bij een lokale omroep. Uh, ZFM Zandvoort genaamd. Dat, daar maken we het. En die, dan wordt er ook gelijk meteen uh, de camera's... en alles wat we daarmee uh, mee doen met de uh, alternatieve FM Schuine Streep Noord-Holland-Vloedgolf... Uh, gebruikt Om dat ook op de tv kanalen te zetten. Ja dat zou natuurlijk kunnen. Uh, maar voordat ik dat. Uh, uh, voordat we dat verder gaan uitwerken. Ga ik eerst dit even afkondigen. Even een kuchje. Dat betekent dat, uh, dat ik waarschijnlijk. De live nummers van Koen niet ga meemaken. Want dan sta ik buiten. Ja ja, nee. Ik, uh, want anders ga ik er doorheen zitten kuchen. Dat gaat, gaat hem niet worden. Um, money was dat uh, met uh, Camilla Blue. Komt van Shake of All Bad. Dat is het album. En Bad Place, dat, uh, nee Bad Place, uh, Jacob Drescher met Leavitt. Want Bad Place, dat is van Miss Starling. En Miss Starling, die is de winnares van de Amsterdam Popprijs geworden van dit jaar. En dat is ook alweer een uh, anderhalf tot twee weken terug. En dat nummer, Bad Place, heeft ze ook uitgebracht. Oh. voor de dood, want die is beloofd, iedereen naast me, op in de rook, ik ben alleen, ik ben een eiland, schermonderkoop, ik heb genoeg vrienden, misschien wel te veel, heb ze verloren, verdiend en verspeeld. ik ben alleen, want ik leef in mijn hoofd, alles gaat te snel, alles gaat te snel, ik zeg alles. Mijn vermogen en ik heb geen Gucci tasjes. Zij wil nog een likje cocaïne, schat, dat doe ik niet. Ik wil Assi en een drankje Oceans, bloem mijn favoriet. Ben al zo lang aan het rennen wat ik chase. Ben ik vergeten wie ik ben? Is ze wat ik zeg? Blij van vliegen, ben je vergeten. Komt door de vier. ik ben niet van gisteren. Waar was ik gisteren? Ik moet het leren, ik ben ik van gisteren, Hoe loop ik achter als ik blijf vinden? Ik raak het kwijt, maar ik moet het vinden. Van gisteren, de diepte shit. Alles gaat te snel. Vorige week mochten we hem laten horen. Deze nieuwe single van Scout. Met het nummer Als gaat te snel. Daarvoor hoorde je trouwens de winnaarres van de Amsterdam Popprijs. En die winnares is Miss Starling. Want die heeft die Amsterdam Popprijs gewonnen. Onder meer speelde daar in die finale Koos. Maar ook Wilson, nee, die hebben we hier ook wel eens laten horen. En er was er nog één. Femi, die, die ja, er was zelfs één jurylid, die liet zich een klein beetje tegen mij ontvallen van nou. Dat, uh, dat had een haar nagescheeld. of uh, die Femi had misschien wel uh, weten te winnen. Maar uh, daar uh, waren toch de andere leden van de jury het uh, niet helemaal mee eens. Dus uh, daarom was het uiteindelijk misstarning. Ja? Zo kan je nog wel eens een beetje uit uh, de school klappen. Van hoe dat het een beetje, een beetje aan toe gaat bij zo'n wedstrijd als de Amsterdam Popprijs. Die wordt overigens ge... Georganiseerd door de Grap. Dat is de. Volgens mij is dat de, de Grote Prijs Amsterdam. Zo uh, wordt die uh, omschreven. En die organiseren soms ook nog buiten de Amsterdam uh, Popprijs. En namens ze, hen uh, zelf ook nog het een en ander aan muziekoptredens. Bijvoorbeeld in het Vondelpark. En dat uh, is dan dat uh, buitenspeler, Voor de Grap heet dat dan. En de laatste is Make Me Stay. Van niemand minder dan Mila Rosendaal Die we hier in de studio hebben gehad. En dat was in oktober van dit jaar.